Jij, Jij beleeft het. CFM het. in 2010 al 20 jaar live. CFM. Met, Met nu. nu The Nightwalk. Fuck, fuck, fuck the neighbors. Pump up your stereo. N.W. Nightwalk. The on-air dance show. Dance for the FM. 106.9. Radio Mario Zoonvoort. CFM. The Weekend Party. The Weekend Party is Now, now, now.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 Zaterdagavond bijzonder goede Welkom en leuk dat je erbij bent. Een wandeling over het strand door de tuinen en het centrum van Zandvoort. Als je van ons gewend bent, blogs met showbiz nieuws. de party update, Nightclock 10 en straks vanaf 12 uur. Niemand minder dan ons eigen resident DJ Mouzoon. Urenlang live in de mix met zijn global house vibes. Maar nu is lekkere muziek. Onderweg zometeen de nieuwe van Jean-Claude Adès. Terwijl een oud plaat in een nieuw jasje gestoken. Uh, René en Gaston met Valet de Larm. Hitje uit de jaren negentig, opnieuw uitgebracht door Jean-Claude Van Damme... in de Local Remix. Maar eerst muziek van Younes, Jet Set, Future Mark Pearson. Push the Feeling on het oud plaatje van de Nightcrawlers. Ook in een nieuw jasje gestoken. De plaat was twee weken lang, de weekly hot, op Dance for the Fan en nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Younes met Push the Feeling. opgelekt. opgelegd. boxen, vechtfilms en Fransmannen. gaan helemaal samen. Ik zei tegen jou de zo juiste plaat van uh, Jean-Claude Van Damme. Je weet wel, die, die, die man, dat hele kleine Lilliput wat vecht. Nou, Liliput. hij is in ieder geval een kop kleiner dan ik. Ik ben niet zo groot en hij is helemaal niet zo groot. Muziek van Jean-Claude Adès, dus niet Jean-Claude Van Damme, maar ja, dat zeg je automatisch. Ik kijk nog een veel, uh, keek, nog een veel films. Tegenwoordig is het niet wel Soeks weer, maar vroeger was het vaak Jean-Claude Van Damme films. Het was Jean-Claude Ress met Valé de Larm, de Loco Remix. En dat is uh, van de heren die uh, tegenwoordig bekend zijn onder de naam Chocolate Puma. Vroeger reden ze René en Gaston en daarvoor hadden ze uh, pak een beetje honderd jaar geleden, voor mijn programma, toen uh, bestond dit programma nog niet, toen, hadden, uh, toen zaten we nog in de Watertoren. En toen hadden we Eskimo's en dat werd ook gepresenteerd door René en Gaston. Uh, of ski en Dobre. ze hebben heel veel synoniemen gehad. Het is in heel veel René en Gaston, zo heette het in werkelijkheid... In ieder geval hun plaatje in een nieuw jasje, volledig alarm. En de volgende plaat is, uh, ja, ik moet even uh, echt een beetje twijfelen als je de plaat hoort. Denk je, Knaals Barkley. Maar uh, dat past niet bij die man. Het fuck you. Nou, het is echt zo. Daarom heeft hij waarschijnlijk een andere synoniem gebruikt. Hier heet hij Cee Lo Green. Een hitje wat uh, het aardig goed doet in de Nederlandse hitlijsten. Ik geloof pak een beetje uh, nummer één hitje in uh, diverse hitlijsten in Nederland. Hier is uh, Knaals Barkley onder de naam C Low Green and Fox. N W. 91. DFM's Daily Yeah. Uh, I guess she's an Xbox and I'm more atari I'm mm about -hmm. uh, the way you play your game and yeah. fair uh, I picture the fool that falls in love with you Oh uh, she's a Well Just off the show Ooh I've got some news for you uh, Yeah go run my your little boy freeze betekent nog niet dat hij zich inmiddels uh, keurig gedraagt. Zo werd de komiek afgelopen weekend nog gearresteerd... naar een handgemeen met een paparazzo in L.A. Maar ook op de set van zijn nieuwe film Arthur... zou de Britten regelmatig voor dwaze taferelen hebben gezorgd... vooral door naag rond te lopen, zegt Spencer Caroline. Geraldine, moet ik zeggen, Geraldine James... vertelt aan het tabloid The Daily Star hoe Russell... er de grootste lol aan beleefde... Om op te zetten squeaken. Russell en Katie zijn een geweldig stel... maar hij is nog steeds ondeugend en hij is er echt niet kalmer op geworden. Tenminste twee keer in een nacht over straat terwijl we aan het filmen waren. He, he, het zal je man maar zijn. En uh, Paris is ook uh, opgepakt in Japan. Dat leek zo'n goed idee. Na je veroordeling voor drugsbezit eventjes een storm laten openwaaien... en een tijdje sushi gaan eten in Japan. Maar zodra Paris hield met haar privé uit landen in Tokio... komt, ze daar ook meteen met de politie mee. Volgens de Japanse wet mag niemand die in het buitenland is veroordeeld... geen toestemming. Uh... Ik heb er twee biertjes op, hè. Volgens de Japanse wet mag niemand die in het buitenland is veroordeeld... Geen toestemming om Japan binnen te komen. Tenzij er uitzonderlijke omstandigheden zijn. Paris is van zichzelf natuurlijk al een onuitzonderlijke uh, omstandigheid. Alleen de Japanse politie wenst dus niet meer mee te werken. Het is nog onduidelijk of Paris nu wel of niet in het land binnen mag komen. Want ja, als je strafwacht hebt, dan mag dat blijkbaar niet. Een beetje overdreven, maar ja, zo hou je de rust en vrede in het land. De 29-jarige Paris en haar drie jaar jongere zus Nikki zouden ook aanwezig zijn bij de lancering van de handtastelijke. De organisatie vond het verstandig om dat evenement vooralsnog te annuleren. Want ja, echt uh, goed uh, is het natuurlijk. Gaat niet zo uh, fantastisch, ja. En uh, Wycliffe Shaw geeft het op. Hij gaat niet langer zijn best doen om president van Haiti te worden. Dat heeft hij bekendgemaakt op de Amerikaanse televisie. Na nou, lang met mijn vrouw en dochter gepraat hebben... Ik heb ik besloten om niet langer te proberen om president van Haiti te worden. Maar het was een moeilijke beslissing, maar wel eentje die ik met mijn vol verstand heb genomen. Wycliffe werd geboren in het land. Maar verhuisde naar de VS om zijn op zijn negende. Volgens de wet moet de president van ITI een bepaald aantal jaar onafgebroken in het land hebben gewoond. En aan die eis voldeed clip niet. Waarna hij niet mee mocht doen aan de verkiezingen. Ja. Beetje, beetje, beetje jammer. Nee, maar het was leuk geprobeerd. Ik bedoel, Arnold Schwarzweger probeert het al uh, een halve eeuw... Nou ja, uh, verder als, uh, is die man eigenlijk uh, burgemeester. Nee, niet burgemeester. Uh, nou, nah, in ieder geval iets van L.E. Laten we het daarop houden. Uh, Lady Gaga was laatst veel in opspraak vanwege haar vleesjurk. Nu is haar outfit officieel uitgeroepen tot worst outfit. Vrij vertaald. slechte outfit, toch grappig, die Engelse woordspelling. Ja. Gaga, daar sta je dan met je worstenpakje. Er zijn al aardig wat dierenrechtenorganisaties die er wel kunnen schieten als beeld. Je krijgt trouwens 55% van de stemmen voor slechtste outfits. Nou, ik heb een plaatje hier. Nou, het ziet er echt niet uit. Ze hebben gewoon een varken, hebben ze gewoon het vel eraf gehaald. En uh, ja, het bloederige gedeelte, dat hebben ze gewoon aan als jurk. Ja, een beetje, een beetje onfris, maar... Katy Perry doet een duetje met Elmo. Andere artiesten moeten een aanvraag in drievoud indienen om een duet met uh, Katy Perry te zingen. Maar Elmo uit Stevenson Straat is zo smelten. kent hij BNN. Die begrijp je dan wel. En die krijgt voorrang. Katy deed een mooie jurk aan. Deed een mooi dingetje op haar hoofd. En ging op bezoek bij onze roodharige vriend. En uh, op internet moet je maar even kijken. Katy Perry en Elmo. En dan uh, zie je een filmpje van het liedje. Is, uh, ja, is wel grappig. En uh, nog een klein... Nog, nog één berichtje dan. Rihanna wordt 3 miljoen pond aangeklaagd. Rihanna wordt voor 3 miljoen aangeklaagd... door de Braziliaanse concertpromotor. Ze had Rihanna geboekt. Ze had Rihanna geboekt voor een aantal concerten in Brazilië. Naar nou, de geboekt hebben met het bedrijf Vegas Staal Entertainment, de zangeres zou op 10 november drie concerten houden in Brazilië. En blijkbaar heeft het bedrijf Vegas Staal Entertainment helemaal geen connecties met Rihanna. Ze hebben waarschijnlijk al hun geld in hun eigen zak gestopt. En uh, dat is nou uh, makkelijk uh, geld verdienen. Ja, om uh, hoe Rihanna eraan nou weer onderuit te zien. Nou, we zijn benieuwd, Paar met een hoop goede advocaten uh, zal het echt wel lukken. C.W.M. Zandvoort, het beste van dance en R&B in de mix op de radio. We gaan door met muziek. Ik hoorde van de week uh, best wel een grappig mopje. Vers van de pers, Bruno Mars, de opvolger van Billionaire. Nou, kan je vertellen, ik heb hem al twee maanden in mijn bezit. Niet dat het heel fantastisch is, maar in Amerika staat hij al in de top 10. Ik geloof dat ik van de week zag dat hij op nummer 2 of nummer 3 stond. In de, ja, zeg maar, Amerikaanse top 40... Billboard uh, top, uh, top 10 in Europa. Bruno Mars, zijn laatste hit, zijn nieuwe hits. Just the way you are. Je hoort hem nu hier op ZFM Zandvoort. Natuurlijk op Dance for the Vam. Radio, Radio Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. Holland's number one, number one dance show. Night one, Saturday night. On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 say when i see you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 Night, night, night, night. Dance night on ZFM. I know you're gonna dig this. If you see me walking down the street, I got nothing but love for you. Even if you're trying to me, I got nothing but love for you. It don't matter if I'm right. door de duinen en het centrum van Zandvoort wordt de muziek van Axwell wall Die laatste heet uh, Nothing But Love. En daarvoor de laatste verschenen van Bruno Mars, de opvolger van I Wanna Be A Fucking Billionaire. Oftewel Bruno Mars met Just The Way You Are. En we gaan door met muziek. Ook een oude plater in nieuw jasje gestoken. Dit keer door de formatie chapter Puma. Hier is ruling diva met Robin Dean uit de oude platenbak van Turn Up The Bass. Ik weet niet of je die serie nog kent. Voor de mensen van, uh, denk boven de 25-30, uh, die weten het nog wel. Op de Rotterdam-serie, fantastische serie, en dan stond deze plaat ook uh, op. First zullen met Robin en nu in een nieuw jasje 2010 dat gedaan door de Chocolate Puma. Chocolate Puma remix. terwijl René de stol. Of uitlegers van Eskimo. We First het met Robin nu hier op je radio. Strand door de duinen en het centrum van Zandvoort. De muziek van Fierce waren met Rub It In, de Chocolate Puma Remix. Oftewel de versie van 2010 en zo werd het even tijdens iets heel anders. Party update, this is the Party Update. De party Update, wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande vanavond. Nou, zoals altijd beginnen weer eens even met Framebusters, Met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij heeft vanavond meegenomen Dirty Caps. En MC is dan steeds op. En in Electric Cataloos hebben we DJ Danny. Dat vanavond Framebusters in de Escape in Amsterdam. Vanavond in Club Roses. Dat vinden op de Rozengracht. Als je niet meer weet van Club Roses, waar ligt dat? Nou, in Amsterdam op de Rozengracht hebben we vanavond een beetje fresh. En dat is met Max Morrell en Dickie Vendetta. En vanavond in Air hebben we Dance Department on Air. Dus vanavond de line-up met Terry Lee Brown Jr. En de Time Rider, Dennis Rui en Reinier Bersma. Natuurlijk, Dennis Rui kennen we van Dance Department op de zaterdagavond op... Ja, uh, 8. Dat vanavond is in Air Dance Department live. Kan je het meemaken? dan kan je ook meteen zien de DJ, oftewel uh, Dennis Rijen. Volgens mij is het DJ uh, Divius, zoals die uh, eigenlijk uh, tijdens de feestjes heet. Vanavond in Hotel Arena hebben we Recognize Flirt Edition. In Amsterdam, Hotel Arena. Met uh, Tony Chacha. Josai, Kit Kajo. onder andere van Nobis Doop. Risi Romero. Chick Benet, George Anthony, Artistic Raw, Delivio Revolve met Aaron Gill samen. Meomania, Meslers en een zoosend bij MC Lexa en die kennen we van New Jack City en MC Gaza. Op Gaza, hoe je het ook wel uitspreekt. En ook uh, Fausta ben ik nog even vergeten. Een bijzonder feestje. Een beetje dirty Latin, urban, electric house and classics. ...door elkaar heen. En ik weet niet of je het al gehoord hebt... ...maar uh, Trans Energy bestaat niet meer. Ik zou je denken van... ...maar het feest in jaarbeurs al dan? Nou, de naam is aangepast. Het heet tegenwoordig Energy... ...aangezien uh, ja, de trans uh, ja, niet uh, overleden is... ...maar er zijn zoveel verschillende trans stijlen... ...dat het gewoon niet meer trans genoemd kan worden. Dus uh, het heet vanaf heden Energy. Dan weet je dat ook. Wat, wat nog meer voor feestjes vanavond in de Panama hebben we We All Love 80s and 90s. En uh, ja welke DJ's? Geen idee voor mij kan daar gewoon een cd'tje op zetten en uh, iedereen is blij. En uh, vanavond wat dichter bij huis, praat in het patronaat in Haarlem. Niet te vergeten. Als dus je denkt van waar zat dat ook alweer? Nou, dat is de Zeil Single, de zijstraat van uh, de Zeilweg. Makkelijk te vinden. Groot gebouw. Het gebouw uit de geloof ik. We hebben vanavond Taste It. En dat is met roog punkerman Alex Cruz. Onze eigen Zandvoortse Alex Cruz, mag ik je vertellen. Soulboy, MC, Elton, Jonathan en de Brothers in the Boot. En dat zijn weer die heren die, uh, die ook uh, ja, die foto's maken van de place to be. Op een, een of andere website. Uh, er gaan in ieder geval alle feestjes af. En tegenwoordig draaien ze ook regelmatig zelf een feest. Dat vanavond dus in de patronaat. Duurt tot vier uur in de ochtend. Taste It. En hebben we het andere feestje nog ook in Haarlem... zoals we elke week hebben. En dat is natuurlijk de Stalker in de kromme elleboogstegen. En dan hebben we vanavond Gevaarlem. met uh, Rubik's en Baskerville. En in Area 2 hebben we Kas. Dan zou je denken van, uh, wat, uh, wat is dat dan? We kan gevaarlem. Ja, leuke naam. Leuk bedacht. Waar we waarschijnlijk weer eens dronken, zoals altijd. We uh, hebben een beetje classics, dubstep, electric, hiphop en house. Alles door elkaar. Meer informatie, check clubstalker.nl. En uh, ja... De rest voor de feest. Ik weet niet, uh, volgens mij uh, is het strand van Zandvoort al uh, is het helemaal afgelopen. Zandvoort gebeurt echt geen drol. Het is eigenlijk een beetje wintertijd geworden. Hè? Ja, in de winter gebeurt er helemaal niks in, uh, in Zandvoort. En uh, Bloemendaal aan zee, dat is ook uh, afgelopen. Ja, één feestje nog. Volgens mij hadden ze nog geen zin om uh, te stoppen. Morgenmiddag, vanaf vier uur, even anders. In uh, Woodstock 69, op het strand van Bloemendaal. We al Karl Brenna uit Berlijn. Je weet wel, dat vorig jaar een hele grote hit. Volgens mij dit jaar ook nog opnieuw uitgebracht. Boris Werner van Moon Harbor. Mellon. En daar donk. En dat is een van de bedenkers van Even Anders. Organisatie, hoe je dat wil noemen. Dat is morgenmiddag. Vanaf drie uur ben je welkom in Woodstock uh, in 69. Even Anders, dus... En is over de feestjes voor de zaterdag en de zondag. Dan gaan we terug naar de muziek. En wat voor muziek? Nou, ik kan je vertellen? Ik heb geen idee. Ik moet even spieken in het computersysteem. Oh ja, ja. Said Yunan met Yaha. En ook nog Giorgio Gidano met Amazonia. Straks Nightbook 10 hier op CFM. Holland's number one, number one dance show, Nightbox, Saturday Night on ZFM Een van twee. Hoorden wij als eerste muziek van Said Junan met Jahe Was uh, eind vorig jaar een grote hit. Er stond in de beatboardlijst. En begin van dit jaar ook een grote hit. En afgelopen zomer werd die ook helemaal grijs gedraaid. En dan gedaan. Deze plaat van, uh, die is nog van Giorgio Gi Giordano met Amazonia. De Pepperman en J. Remix. En zo gaan we even kijken wat er allemaal in de Nightwalk 10 staat hier op CFM's antwoord de beste plaatjes. Gaan we even kijken. De Nightwalk 10. De Nightwalk 10. Wat vinden we deze week op nummer 10? Een nieuw plaat, nieuw binnengekomen op nummer 10. Steve Angelan met Knas, k a s Nummer 9 eveneens blijven staan Avisie en Sebastian Roms. My feelings for you. Op nummer 8, één plaatsen gezakt voor Jack Futuring uh, Eva Simmons met Take Over Control. En op nummer 7 vinden we Tim Berg met Rome Hans. Op nummer 6 vorige week nog 4-2 plaatsen gezakt, dus uh, voor Jolanda Bicou. Featuring D-Cup. Ex nummer 1 plaatje in de uitbokt en met Rino Speed Americano. Op nummer 5 blijven staan deze week Armin van Buren versus... Uh, Sophia Elvis Baxter met Not Giving Up On Love op nummer 4. Een oudje van de Swedish House Mafia hebben ze nou weer een nieuwe plaats. Op Miami to Pizza. Een oudje van de Swedish House Mafia nummer plaatje One vinden we op nummer 4 deze week. Op nummer 4. Op nummer 3 deze week. Vijf plaatsen gestegen voor Lisa Kraft 3D met Nine op nummer 2 Tony Jr. en Nicholas Knox met Loesje, de Heer uit Utrecht. En op nummer 1 deze week, vorige week ook op één. Fantastische plaat, hij is eigenlijk iets te laat uitgebracht, maar dat zei het vorige week ook, al gelopen. Ricky Elf using Nick met Born Again, de Balearic soul Mix deze week alweer op nummer 1 in de Nightwalk 10. En zoals je ons gewend bent, gaan we nu luisteren, nummer 1 in de Nightwalk 10. I hope you think we're here again. Babylonia. The Night Walk 10. Number one. You know me. ...met de Nightwalk 10. Deze week Ricky L. Fuging Mick Zij met Born Again. De Balearic Soul Radio edit. En zo komen we naar het eerste gedeelte van de Nightwalk. ik even kies muziek tot het nieuws. En weer van 12 uur. En dan is het tijd voor niemand meer dan onze eigen resident DJ Mauzo. Met zijn Global House vibes. Moet je even lekkere tropische klanken. Want afgelopen weer had ik toch echt het gevoel... Ik weet niet wanneer was dat afgelopen woensdag. Ja, toen was het echt vies benauwd warm. En dan zou je denken dat een hele zomer is teruggekomen? Vandaar deze zomerse plaat van Mary J. Blythe met I Am the Moro Blanco Club Mix. En ook nog onderweg, als we tijd over hebben, Alexander Burke. Met uh, een nieuwe plaat. Nou ja, een nieuwe plaat. Ik draai vorige week ook al Start Without You. En dan doet het samen met P. Lazo Morgan. Ze zeggen tot aan de andere kant van 12 uur zaterdagavond. De Dead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 Zo'n twee tot 300 mensen hebben zich verzameld voor een zogeheten damslaapactie. Om te protesteren tegen de anti-kraakwet die op 1 oktober van kracht wordt. De krakers willen laten zien dat ze letterlijk op straat komen te staan door de nieuwe wet. Er zijn zo'n 30 tenten opgeslagen op de dam waar een deel van de krakers wil overnachten. De kraakbeweging gaat de komende week op nog meer manieren aandacht vragen voor de nieuwe wet. Met als slotstuk een grote actie op 1 oktober op het Spui in Amsterdam. Premier Balkenende heeft kritiek geleverd op de Verenigde Naties. Voor de Algemene Vergadering in New York zei de premier dat de VN passief is geweest bij het aanpakken van wereldproblemen. Ook vindt hij dat de Veiligheidsraad moet hervormen. De raad werd gebaseerd op de politieke machtsverhoudingen van 1945. Die verhoudingen zijn volgens Balkenende allang veranderd. De grote brand bij een tankstation in Purmerend is onder controle. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. Het vuur heeft een loods achter het tankstation verwoest. Volgens ooggetuigen stonden er oldtimers in de loods. Bij de brand is asbest vrijgekomen. Tien huizen in de buurt werden ontruimd. Maar de bewoners mogen weer terug omdat het asbest niet in hun tuinen terecht is gekomen. Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand in Purmerend. De brandweer is nog bezig met nablussen. In de Eredivisie heeft FC Twente gelijk gespeeld tegen Ajax. Het werd 2-2. PSV hield het thuis op 1-1 tegen FC Groningen. Maar daardoor is er niets veranderd in de top van de Eredivisie. SC Heerenveen speelde gelijk tegen Rode JC. Het werd 2-2. AZ won met 1-0 van FC Utrecht. En Ado Den Haag won van Heracles met 3-2. Het weer in de kustprovincies Buien het koelt af tot de graad op 5. Morgen bewolkt en enkele buien in het zuiden. Dit was het NOS Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZZFM. nu the nightwall! Let's do it now.